Mysterie. Een spannend detectief luisterspel in 10 delen door Ronald Pettersen. Titelmuziek Koos van der Griend. Drums Serge Bonin. Tiende deel en slot. Bulldog aan de ketting. niet zo gemakkelijk is als diamantsmokkelen. Wanneer u er een paar goed betaalt handlangers en een slecht geweten kunt nahouden. In Tangier, de internationale haven in Noord-Afrika, deponeert iemand een pakket tolvrij transito goed bij de bank de Tangier. De volgende dag haalt de meneer zus of zo even eens een schakeltje in de smokkelbende het pakket af, vliegt ermee naar Congatrain,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 ...deze bijeenkomst ontbreekt. Ja, natuurlijk! Jim Brandt! Jim Brandt ligt in bed met een zonneslag. Hij is vanmiddag wat roekeloos geweest bij het baden. Heeft hij een zonneslag of zegt hij dat hij er een heeft? Hij heeft een zonneslag, meneer Cabazon. En mister Bulldog... ...zit op dit ogenblik hier onder ons. Ik hernieuw mijn aanbod. Neem weg! Mister Bulldog, hier liggen uw diamanten. Maar die Mister Bulldog, dat, dat is natuurlijk die Ilmans of... of nee. die Hernando heeft neergeschoten. Nee, meneer Bennett, nee. Die was maar voor de helft eigenaar ervan. Zijn handlanger kan u alles opeisen. Maar ik vraag me af waarom je het zo lang laat duren... Begrijpt hij niet dat zijn spel uit is? Nou, er is nog een finale, caspita. a las manos. Handen omhoog. Oh, Ibanez, Ibanez, oh, oh, Ibanez. Oh, oh, oh. Doe je, wat doe je nu? Mag ik u voorstellen, Hernando Ibanez alias... Mr. Buldo. achteruit van de tafel weg. Achteruit! Is dat lekker? Hernando! Nee, gek is het niet, maar gevaarlijk. Ik drink op de gezondheid van Zaarniel. Nee, stap van gelijk weer of ik schiet er neer. No, no, no, dan niet. Zalco, jammer. Hernando! Misverstanden! Blijf waar je bent, Garcia! Dat hadden jullie niet gedacht, nietwaar, amigos? En nu laten jullie me netjes met de diamanten vertrekken of vervallen meer slachtoffers. Meer slachtoffers? Waarom mee? Meneer Bulldof bedoelt. Hou er deels van, meneer Bennet. Die heeft hij namelijk daar straks neergeschoten. Hernando! Hernando! Nee, Hernando. Het uh, uh, spijt me, oude jongen, maar die bar. revolver zal je yes. de eerstkomende twintig jaar geen dienst meer doen. Laat uh, los. Laat los of ik kraak elk botje in je arm. Ah, uh, goed zo. Het spel is uit, amigo. Jij bent bedankt voor het handje dat je hebt willen toesteken, Jim Brent. Zonder dank. Meneer Bennet. Mijn excuses voor de leugen die ik daarnet heb verteld. Ja, ik wist niet dat die in, in Lidlheim... ...tom zo vlug van een zonneslag opknapt. Ik dreek over de gezondheid! Het zeer Nicolaas de 27e... ...van Jim Brand. Kom, senor Ibanez. Ik heb een paar armbandjes voor u meegebracht. Nee. Nee, voor mij werkelijk geen thee meer. Tom, het thee kan toch helemaal geen kwart hebben. Ja, toch wel, toch wel. De toxicoloog van de jaar heeft me pas gisteren gezegd... dat cafeïn en theen twee namen voor eenzelfde gif zijn. Ik zou niet graag een hartkwaal krijgen, gelijk die Archie Blayer. Ja, ja, ja, Archie Blayer. Veel goede kwaliteiten kunnen we hem niet aanrekenen. Maar er is er toch één... Hij is precies op het geschikte moment gestorven. Ja, moest hij dat niet gedaan hebben, dan zou de doch Ilseman Smokkel nog steeds aan gang zijn. Ja, maar waarom is Ilsman eigenlijk zo vlug naar Londen gekomen? Hij is hier zijn hoofd in een wespennet komen steken, brandde gedurig zijn vingers en werd ten laatste nog door zijn partner neergeschoten. Wat het laatste betreft, dat is niet eenmaal gangstervriendschap vriendschappij Maar naar Londen komen moest hij wel. Het niet arriveren van Blayer met de diamanten was een raadsel. Ja, een raadsel dat moeilijk per telefoon of telegram uitgepresst kon worden. Ilsman kwam krijgstraat houden met zijn spitsbroeder uit El Salon, Mexico. Ibaneels voelde echter dat het zaakje ging mislopen en hij besloot dat het nu welletjes was geweest. Tussen twee haakjes. Hij schijnt met de smokkel een paar miljoentjes verdiend. te hebben. Nee, ja, dollars, Ellie. Dollars, vrij ja. van belasting. Daarom wil hij de smokkelketen opdoeken. De laatste en zeer grote zending moet echter nog eerst in veilige haven gebracht worden. Gezien de omstandigheden moet Eelsman dat zaakje opknappen. Maar daarvoor moet hij eerst uit het theater kunnen ontsnappen. En hier gaat Pepita ons helpen. Helpen? Ja. De vrouw van Ibane staat buiten de zaak. Zondagnacht stelt zij Hernando voor Nick uit te nodigen in hun villa Hernando's Heideweek. Ja, je begrijpt dat Hernando er eerst in het geheel niet voor te vinden was. Jachthond in het vosso. Oh. Maar als hij zijn vrouw met de stationwagen naar Nick laat rijden, kan hij Ilsman daarin buitensmokkelen. Geen enkele politieman zal een kamionet fouilleren op weg naar Nick. Oh. En zo ontsnapt Hauer Ilsman. Ja, hier voor ons huis. En dat heb ik gezien. Maar de politie krijgt zijn spoor te pakken. Toch ontsnapt hij telkens. Hij waagt zichzelf tot in Little Hampton. Waarbij we haast te pakken hadden. Als hij geen revolver tevoorschijn had gehaald. Diezelfde nacht wil de heet Garcia Cabazon binnen een kogel door de hersenen jagen. Op wil van Mercedes. Maar dat begrijpt die Barnes dadelijk. Hij liet hem zelfs voor dat hij Garcia gezien heeft op het ogenblik dat het schot viel. Dat geeft die Barnes macht over Garcia. Hij krijgt van hem gedaan dat hij Solarin in Londen zal gaan betalen. De gang opereerde namelijk zo dat elke koerier in de stad van zijn aankomst. Wachtte op de terugkeer van zijn opvolger om door deze betaald oh, te worden. Een keurig uitgedacht systeem, dat moet ik toegeven. En daarom stond Hubert Iltsman zelf aan het eind van die keten. Natuurlijk, hij he, betaalde de couriers uit die de vergoedingen stapsgewijze van de een naar de andere overbrachten, terwijl ze terug naar hun oorspronkelijke standplaats. Maar kwamen. bij de laatste dringende zending moesten risico's genomen worden. De couriers moesten uitgeschakeld en het tempo opgevoerd. Iltsman geraakt inderdaad op een recordtempo naar Tangier. En terug in Hernando's Highway. Maar intussen rijpt bij Hernando Ibanez een duivelsplan. Hij wil de buit alleen hebben. Ja, maar hoe vermoordde Ibanez Ilsman eigenlijk? Als hij op de villa arriveert, schiet Hernando hem in koele bloeden neer. Dan neemt hij de revolver van Ilsman met zijn zakdoek vast en schiet zichzelf daarmee in de arm. Oh, wat een griezelig loggedoe! Ja, en niet zo prettig ook. Maar je mag niet vergeten dat er voor Hernando Ibanez heel wat op het spel stond. Dan neemt hij Ielsman de diamanten af, loopt naar de muurzeef, verborgen achter het schilderij, smijt de diamanten erin en werpt de deur in het slot. Geen dertig seconden na het vallen van het eerste schot komen wij het vertrek binnen en kan Ibanez met zijn comedietje beginnen. De weg afgelegd door Ibanez in het vertrek stond echter onuitwisbaar met bloedvlekken op het tapijt geschreven. Zelfs het oponthoud bij de heeft was duidelijk zichtbaar. Ja, maar waren er toen niet genoeg bewijzen voor om Ibanez te arresteren? Ja, feiten wel, maar het zou heel wat tijd gevergd hebben... om die in rechtsgeldige bewijzen om te zetten. En daarom moest niks goocheltruk in de pas komen. Ja, juist, juist, ja. Met Borg van eh, kreeg ik een belangrijke hoeveelheid ruwe diamant. Ja, tussen twee haakjes. Het pakje was lang niet zoveel waard als de smokkelwaar van Nilsman hoort. Het was industrie-diamant. Afkomstig van de Londense Diamantbank. Londense Diamantbank. L.D.B. op het telegram. Heel juist. Thuis besteld als een zending verse borden. Ja, op het ogenblik dat Ibanez dus dacht dat jij de diamanten gevonden had, dat... dat de ja, ja. echte buit nog steeds onbereikbaar in zijn eigen muur zegt, ja. Ja, ja. ja. Wie poker speelt moet bluffen, niet? Weet u, zo, Braden? Ja. Eigenlijk hadden we van eerst af dus de zwaarste verdenking op Ibanez moeten laten vallen. Hm? Vergeet niet dat de beruchte telegrammen op zijn adres toekwamen, terwijl de compagna er Mexicana, wel vaak, maar toch niet altijd, de planken van El Salon Mexico oh, bespeelde. God, zeg, we zullen er nu niet meer om treuren, Holland. Nee. Ik zal liever voor jullie eens een plaatje op de pick-up leggen, dat meteen een heel stuk van de oplossing van het Bulldog-mysterie in zich heeft. Huh? Wat? Zeg, hè? ja. De villa in Little Hampton de Hernando's Hardaway, de schuilplaats van Hernando. Ja? Hm? En zo heet deze plaat ook. Oh, nee toch, hè, liefde. Ja, toch, zeer Branden. Nou, Holland, dan zullen we alles gezien en gehoord ah, hebben. Het is voel toch, mysterie, is een muzikaal geval geweest, zeer Branden. Ja, ja. Yes. El Salvador Mexico. Ja, ja. En nu Hernando's <laughs> Heidewee. Goeie hemel. Is ja. het werkelijk half twee? Mensen, mensen. Dan ga ik er vandoor, Oh, hoofd Hernando. Eerst het Ja, ja, ja, ja. Hoezo? Ja. ja, we hebben onze mooie vakantie moeten onderbreken. Laat ons nu dan maar even muzikaal in de Hernando's Heidewee vertoeven. <laughs> Wel vooruit, allemaal jongens. Ik luister naar de muzikale epiloog van het Bulldog. Mysterie. <laughs>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 You go to the spot that I am thinking of You will be free to gaze at me And talk of love oh, Just knock three times and whisper low That you and I listen by Joe then strike a match and you will know You're Rick Fernando's right away, oh, Then strike a match, and you will know you're in En zo eindigt het detectieve voorspel, Nick Holland en het Bulldog Mysterie Geschreven door Ronald Patterson. En misschien Wilt u ook nog wel eens graag weten wie er allemaal aan meewerken? Dat waren Gerard Zwartelee als Tjepan, Stjepanovic, Ivanovski, Roger de Pape als Hernando Ibanez, Chris Dijkhoff als Waldo Bennett, Jeanne Groeiers als Pepita Ibanez, Tara Van Werscht. Als Mercedes González. Erik Kast. Als Howard Ilsman. Miel Gijzen. Als Garcia Cabazon... En Tom Pigmans. Als Jim Brent. Technische realisatie: Joris Mispelter en Leo Goulart. Titelmuziek: Koos van der Grient. Die ons bereidwillig werd afgestaan door de Avro is zelfs dezelfde titelmuziek als die van de beroemde Paul-Vlaanderen-reeks, waar Nick Holland natuurlijk een imitatie van is. Drums Serge Bonin, spelleiding René Metsenmakers. Het was een productie van het Vlaams Radiotoneel, voor het eerst uitgezonden in maart en april 1957, via de gewestelijke omroep van het nir Antwerpen. En in de hoofdrollen hoorden we Julien Friends als Sir Brandon Fox, Lisette Zeijen als Ellie en Jos Wilkens als Nick Holland. Jos Wilkens ook soms onder de schuilnaam Cor de Vlaam. weken deze muziek hoort dan betekent dit dat u gaat kunnen luisteren naar een van de soms adembenemende episoden uit de avonturen van Nick Holland. Een luisterspelserie van Ronald Patterson die, u mag ervan overtuigd zijn, ook uw inspanning zal houden. De regisseur René Metzenmakers spreekt u enkele woordjes over Nick Holland. Aan vele luisteraars moet Nick Holland niet meer voorgesteld worden. Want vele kennen het huishouden van Greencroft Gardens landen bijna zo goed alsof de Hollands familie van hen waren. Maar er zijn ook luisteraars die de aangename verrassing van de eerste kennismaking nog moeten meemaken. Wanneer men enkele honderden jaren geleden nieuwe vrienden in de Burgt ontving, dan was het wel eens de gewoonte vooraf hun stamboom na te pluizen. Wel, dat kunnen wij ook doen. Nick Holland dan en zijn vrouw Ellie zijn ongetwijfeld afstammelingen van Paul Temple, de wereldberoemde radiodetectieve gecreëerd door Francis Durbridge, ...en die in de BBC omstreeks 1937 begon. Intussen heeft hij heel de wereld veroverd. Hier zijn Paul Temple en zijn vrouw Steve. Who's the postcard from? Tom? Hmm, it's rather nice. It's from Amsterdam. Uh, who do we know in Amsterdam? Well, what is it? What does it say? First round to you, Mr. Temple, but we shall meet again. Harry King. Harry King? De Nederlandse afro-regisseur Klein creëerde Paul Tempel in Nederland... ...en de vertaler gaf hem de naam Paul Vlaanderen. Zijn vrouw werd Ina. Luistert u maar. Paul wordt gespeeld door Jan van Ees en Ina door Eva Jansen. Vraag me af of je gelijk hebt, Paul. Natuurlijk heb ik gelijk. Geef ze de telefoon eens op. De telefoon? Wie ga ik in het hemelsnam opbellen op dit uur? Wie nou, zou ik me nou ombellen? Karel Tweede misschien? Ik, ik bel Sir Graham Forbes. Ik moet weten of er misschien ergens een café, een bar of een, een hotel of zoiets bestaat in de buurt van Londen met de naam de Lord Ferris. Maar je kunt zo hem nu toch niet opbellen, Paul. Het is één. Wat heeft dat dan nog je te maken? Hij ligt natuurlijk in zijn bed. Nou, ik lig ook in bed. Kom op, haar, Geef me de telefoon. Oh, we zijn er weer. We, we zijn weer op thuis. Tot zover dan de afstamming. En nu over Nick Holland. Nick Holland is een detective romanschrijver en privédetectief uit liefhebberij. Hij is niet noodzakelijk in elke reeks avonturen de grote man die het hele probleem in een handomdraai oplost. Wel helpt hij het onderzoek aanzienlijk en hij is steeds bereid grote risico's te nemen, waarbij hij zich soms roekeloos, soms zeer voorzichtig voordemt. Hij is opgewekt en vooral zeer sympathiek. Hij is tegelijk een man van geest en van spieren. Hij is veertig, heeft als schrijver een belangrijk succes, woont in een mooi huis en is gelukkig getrouwd met Ellie Ellie is vijf jaar jonger dan Nick, maar opgewekt als hij. Ze heeft de, ja, laat ik het maar noemen, onhebbelijke gewoonte zich steeds met de zaken van haar man te bemoeien en geraakt daardoor vaak in een hachelijke situatie. Nochtans heeft ze het wel eens bij het rechte eind en verdient haar vrouwelijke intuïtie niet die spot die Nick er doorgaans voor over heeft. Ellie is overigens een zeer charmante verschijning. Nee, nu geloof ik toch dat je een klap van een Hollandse molenweek hebt gekregen. Moet ik daarvoor een beetje naar een boksmatch komen om te praten over mekker? Wie hou je eigenlijk voor de gek? Geduld, de arme knabe wart het lange. Heer zal licht ongetreust het Ja, ja, je bent gek. Die beledigen en een heel erg vergrijp... Genoeg onzin, ik. Wat is er nu aan de hand? Heb je die linkse gezien, zeg? Het <laughs> kijkt eigenlijk zo'n boksmatch. Soms denk je dat het allemaal doorstoken kaarten kaart is en dan plots gaan ze op elkaar af alsof de een de ander binnen de tien minuten gaat inblikken. Nick Holland wordt gespeeld maar door de Korde Ellie vl door Lisette zette nee, Blijf nu hier zeg, en maak vooral geen drukte. Ik heb liever dat men ons hier niet ziet. Ook dat nog? Zeg, wil je nu wel eens dadelijk? Of het nu op een boxmatch of in een of ander verlaten landhuis is, Nick en Ellie zorgen er wel voor dat de spanning erin blijft. Auteur Ronald Patterson zorgt er verder met een, een soort sadistisch genoegen voor dat de delen op het spannendste moment afgebroken worden. Vergeten we de derde hoofdfiguur Sir Brennan Fox van Scotland Yard niet. De rol van deze staalharde man wordt natuurlijk vertolkt door de staalharde stem van Julien Vrins. De huisknecht Johnny, met zijn krasse uitlatingen, zult u ook gauw genoeg leren kennen. Een woord van dank ben ik nog verschuldigd aan de AVRO, de Algemene Vereniging Radio Omroep, de Hilversum, Nederland, voor de prachtige type muziek, gecomponeerd door Koos van der Grient en die bereidwillig werd afgestaan. De Nick Holland series zijn producties van het Vlaams Radiotoneel. Luisteraars, ik wens u in de komende weken veel glimlachjes en vooral ook wat kippenvel.